4 uur moet met het NWS-journaal. De Israëlische luchtmacht heeft twee aanvallen uitgevoerd... op doelen in het oosten van Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Een anonieme Israëlische bron bevestigt de aanvallen... waarbij raketinstallaties van de militante Hezbollah-beweging... zouden zijn geraakt. Het bombardement was in de buurt van de grens met Syrië... in een vallei die Syrische strijders en Hezbollah gebruiken... voor wapentransporten. Israël heeft in het verleden vaker van dat soort transporten aangevallen... Of er slachtoffers zijn gevallen is onbekend. De nieuwe machthebbers in Oekraïne... willen vandaag een regering van nationale eenheid presenteren. Een aantal posten is al bezet, maar wie de premier wordt is nog onduidelijk. Een van de kandidaten is oppositieleider Yatsenyuk. Hij vertegenwoordigt de Vaderlandpartij, net als oud-premier Timoshenko... die de afgelopen jaren in de gevangenis heeft gezeten. Timoshenko is nu kandidaat voor het presidentschap. De afgezette president Janukovic is nog altijd spoorloos. De interimregering van Oekraïne wil binnen een paar maanden verkiezingen houden. De Nederlandse en Duitse politie zijn een klopjacht begonnen op een man en een vrouw... die gisteren in Enschede een man neerschoten na een caravaninbraak... en s'avonds een gezin in die stad gijzelden. Het duo nam de vader van het gezin in zijn auto mee naar Duitsland... liet hem vrij en is met zijn auto gevlucht... De man van 25 en vrouw van 19 worden al weken gezocht, onder meer voor een serie overvallen. De opening van de nieuwe luchthaven van Berlijn wordt mogelijk nog verder uitgesteld, tot 2016. Het zou blijken uit een brief van de luchthavendirecteur. De opening stond oorspronkelijk gepland voor eind 2011. De nieuwste vertraging komt doordat omwonenden van een nieuwe start- en landingsbaan nog geen goede geluidsisolatie in hun huizen hebben. Het weer, de temperatuur zakt vannacht tot een graad of 5. In de ochtend is nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen. En het is zo'n elf graden. Dit was het NMS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, u luistert naar Dit is de Nacht. Inderdaad, 25 februari is het. En we hebben het over winkelen. En dat heb ik niet alleen. Dat heb ik samen met Ines Scheper. Zij uh, is uh, initiatiefneemster en eigenaresse van Pretty Tall. Een uh, winkel gespecialiseerd in uh, damesmode voor lange dames. <laughs> Als ja. ik het uh, zo goed om, omvat. Ja, goed. En uh, ook uh, Kees uh, is in de studio hier. Ja, ik ga het nog één keer proberen. Shafra? Ja, ja, heel goed. Oké, okay, heel goed. En uh, ja, jij uh, hebt drie boekenhandels uh, in het oosten van het land. Maar bent ook heel erg voor de campagne Weet Waar Je Koopt. Ja. Ja, toch? Zeg ik het goed, toch? Ja, en Weet hard, Waar Je hard, Koopt, Hart voor, voor Je Stad. Ja. Eigenlijk is dat een combinatie van, combinatie van twee, uh, van twee uh, dingen. Ja, precies. Want dat, het heeft met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Het, gaat de, het gaat om de leefbaarheid... Van, uh, van de stad of in je leefomgeving. Want ik bedoel, er is ook Hart voor Bloemendaal. Dat is natuurlijk geen stad, maar dat is natuurlijk een, een mooi dorp. Mm -hmm. uh, maar iedereen uh, ziet gewoon de effecten van, uh, ja, van het veranderend uh, koopgedrag... En die zijn ja soms positief, maar die vallen ook wel eens negatief uit in, ja. de, in, in je directe omgeving. Ja, ja, we hebben het inderdaad over de stad. Inderdaad, gaan we nog lekker de stad in en behouden we daarmee ook de winkeliers en de steden en hoe ze zijn? Of gaan we voor het online winkelen en denken: Wacht, het kan ons het allemaal schelen. En uh, zijn we heel futuristisch en uh, hebben we straks helemaal geen winkels meer nodig? U kunt ook meebellen: 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer. En we hebben muziek, uh, normaal gezien live muziek, maar uh, vanwege een uh, piano die. Uh, ja, helaas uh, uh, niet mee wou werken aan uh, deze uitzending <laughs> draaien we het nu van CD en het is prachtig en het komt van Joti Verhoef Muziek van uh, Joti hebben we zo meteen nog. Maar dit kwam even van haar uh, plaat. Die u overigens ook kan winnen. En dat uh, kunt u winnen door een mailtje te sturen naar nachtapenstaart.eo.nl ja, En degene met het mooiste verhaal. Misschien wel een heel mooi sprookjesachtig verhaal. Want dat uh, is wel een beetje haar muziekstijl ook. Uh, die uh, wint dan uh, die hele mooie cd. En ik weet dat we hier in de studio in ieder geval al een liefhebber hebben zitten. <laughs> dat is Ja, fan hè, <laughs> gelijk Kees. Ja, ja je hoorde het en je dacht gelijk, wauw. Ja. Dit, dit wil ik wel... Uh, Vaker horen. Ja, zeker. Ik ben ik erg ben met muziek bezig. Dus uh, whatever gets you through the night. Uh, je hoort dat straks al op de heenweg. Ja. <laughs> uh, dus uh, nee, dat, uh, het sta, dat uh, het spreekt me wel aan. Kijk, heel erg mooi. Leuk om te horen. Uh, uh, uh, uh, Kees, jij zit echt in, in de boeken. Ja. Uh, een ultiem product wat we online kunnen bestellen natuurlijk. Ja, of dat is niet? ultiem. Want uh, uh, in zoverre als je... Als je Iedereen weet als er een nieuwe, ik noem wat, nieuwe Grisham komt, hè, en je hebt de vorige 15 gelezen, dan weet je ongeveer hoe je eruit ziet. Even los van de verhaallijn. je, ja. hebt, laat zeggen, je hebt een heel duidelijk uh, beeld van het product. Mm -hmm. Het product uh, heeft uh, een bijzondere eigenschap in Nederland. En dat is dat de prijs uh, vast is. Dus niemand, is, uh, niemand kan duurder of goedkoper zijn. Daarom zeg ik dat ik heb altijd de laagste prijs. Dat, is onze, dat, dat, is de, dat, is, dat hebben wij tegen in de perceptie. Iedereen denkt: Nou ja, online is, is een boek goedkoper. Want bijna alles is online goedkoper. Omdat je niet meer. Ja, je hebt geen winkel, et cetera. Ja. Maar bij een boek is dat niet zo. Ik bedoel, of je het nou bij de Albert Heijn of bij. Uh, uh, bij Hema.nl of bij Boekhandel Broekhuis uh, van mij. Of waar dan ook. De kleine christelijke boekhandel is. Het maakt niet uit. De nieuwe Esther Verhoef of de nieuwe uh, Ronald Kiphart kost uh, 1795. En dat ja. is overal hetzelfde. En aangezien die prijs overal hetzelfde is, uh, uh, uh, het product bekend is. Ja, is het, het komt natuurlijk heel erg uh, aan op de gunfactor. Van ja, waar vind je. Wie, wie gun je eigenlijk de omzet? Ja. En nou ja, en dat is. Uh, uh, uh, dat is typisch uh, voor het boek. Ja, maar boeken verkoop je dan makkelijk online. Maar toch zeg jij, ik ben toch voor het gewoon ja, fysiek shoppen. Gewoon de winkel. Um, uh, waarom dan? Want ik bedoel, als ondernemer uh, zou je natuurlijk gewoon lekker gericht kunnen zijn op je webshop. En denken, ja, als ik het online kan verdienen, wa waarom zou ik het dan uh, hier moeten verdienen, zeg maar? Nou, kijk, uh, daar zeg je wel een, een heel mooi woord verdienen. En... Uh, uh, ik heb al geleerd als het woord verdienmodel valt. Dan, dan weet mijn zusje van twaalf. Iedereen ziet dat ik geen zusje van twaalf meer kan hebben, maar <laughs> uh, dat geheel terzijde. Dan, dan snapt iedereen wel dat, dat uh, iedereen verwacht dat je daar heel veel tijd, energie en geld in stopt. Maar dat niemand precies weet of je daar überhaupt een boterham mee kunt verdienen. Ja. En daarom zeg ik van we hebben de combinatie in de, dat is ook prima. Een, een, een perfecte webshop uh, uh, uh, en die is gewoon vergelijkbaar met de, de, de grote webshops die we allemaal kennen. Het gaat allemaal via dezelfde route, dezelfde prijs. Je bestelt het voor 11 s s'avonds, dus nu net te laat, maar hè, hm. voor 11:00 besteld. Morgen kosteloos bij je oom in Roermond, tegen dezelfde prijs, geen verzendkosten. Dus dat, dat doen we er gewoon mee. Dat is, dat is het deelgemak. Uh, uh, maar we merken toch dat... Mensen vinden het toch prettig om zo fysiek in de winkel te komen. Ook voor een boek is een advies nodig. Van, joh, ik moet een cadeau hebben voor iemand. En hè, hm. die houdt wel van, hè, uh, in dit genre. Ja, spannend. En je hebt toch heel veel drinken, mensen ja. die vinden het ook gewoon leuk om te vinden. Ja, wat ze eigenlijk niet zoeken. Want dat komen, mensen denken, oh ja, ik kom binnen voor, uh, voor dit. Ik zie je. Nou, dat kan in de mode ook zijn, weet je wel. Je, je, je hebt een jasje nodig. En ik denk, frek, ja, maar uh, een, een mooi shirt erbij. Dat, dat ja. En dat heb je natuurlijk in, in boeken natuurlijk nog veel meer. En ja, daarom zeggen, we, we zijn niet alleen een boekhandel, maar ja, het is, we zijn boek, we hebben muziek. Hè, van klassiek tot, uh, tot pop, tot, tot merchandise. We zijn een soort cultuurwarenhuis aan het worden. En met de, met de, met de hedendaagse verschaling, er zit er ook een podium bij, waar ik de dames natuurlijk graag bij uitnodig straks in ja. Enschede. Er een mooi podiums in de galerie bij. Dus op zich heb je een, een, een mooi concept. Want ja. er verschaalt heel veel. Uh, uh, van musea tot allerlei podia... waar auteurs, uh, uh, muzikanten uh, kunnen komen. Nou, dat proberen wij te verbinden. Hm. Dus het gaat iets meer dan alleen maar het nieuwe boek kopen. Maar ja, wil je toch, toch uh, een beetje voeding blijven houden... aan nou ja, kunst, cultuur, uh, het mooie onderscheidende cadeau... Ja, en daar proberen wij ons in te... Uh, uh, uh, en wil je dat in fysieke winkels doen... Ja, dan zal je daar, dan zal je daar een boterham uit moeten uh, halen. Als ik alles online zou doen... Mm. Met het verdienmodel, zeg maar even wat daar aanhangt. Ja, dat is nog geen kwart van wat ik. Uh, dan, dan, ja, dan kunnen van de 40 mensen er ook. Uh, uh, uh, uh, uh, 32 naar huis. Hmm. Laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is eigenlijk ook niet wat je wilt. Nee, Maar nou, nou is, is er net een hele grote boekhandelketen boekhandel, uh, in Nederland... Uh, die eigenlijk op het punt van ongevallen staat. Hè? Zijn nog is, ongevallen, ja, is ongevallen? Oh, uh, is al helemaal, uh... Ja, is ongevallen. Het faillissement is uh, oh, kijk, nou, uh, uitgesproken. Ja, nou, uh, niet de branche... waarin het op dit moment heel erg soepel verloopt. Hè? Als we kijken naar de cd-winkels... Uh, is de Free Recordshop vorig jaar natuurlijk ja. al... Uh, gegaan. Ja, ja, jij kijk, verkoopt boeken, cd's. Is het nu een lastige tijd voor jou? Om, om het, nou, het is, het is natuurlijk wel een lastige tijd. Ik bedoel, Dat gaat te ver om het nu te analyseren. Waarom er, waarom er gewoon in, in de loop der jaar wat minder boeken zijn verkocht. En, en, of e-readers kunnen we ook nog drie nachten uh, vullen. Dat, misschien moeten we dat nou maar niet doen. <laughs> uh, maar je ziet duidelijk wel dat we hebben hier, we hebben hier heel veel last van. Mm. Uh, en ja, hoe komt het dat deze er zijn twintig grote winkels. Het is eigenlijk alsof je zegt: ja, Je bent de kleine modezaak. en de bijkorf uh, verdwijnt. Die kan niet meer overeind blijven. Dat is toch mm. heel raar? Ja. En je zegt: Ja, een broese bij jou om de hoek. Weet je wel, dat is toch een. Ja, die winkel zit al heel lang, een donder. En noem ze maar op de Scheltema's. Ja. hoe kan het dat je daar uh, geen boeken meer uh, kunt verkopen? Nou, daar zit wel een verhaal achter. Er zit ook wel een managementverhaal achter. Nou ja, ik denk dat iedere luisteraar. heeft het de afgelopen weken wel meegekregen. Mm. Iedereen in de krant leest van. nou ja. Denkt verkeerde keuzes gemaakt. En wat heel, wat heel uh, belangrijk is. En dat is in het verlengde van deze campagne. Uh, uh, je moet ook regionaal willen denken. Je moet ook regionaal willen opereren. En op het moment dat je er een soort landelijke paraplu boven hangt. Ja, dan heb je misschien wel wat voordelen. Dat iedereen wel je online weet te vinden. Mm -hmm. Maar je bent gewoon je regionale smoel kwijt. Ja. En, ja, en dat is nou juist hè, wat, waar het om gaat. Het gaat om je eigen gezicht. Je onderscheidend vermogen. Ja. En dat is in Utrecht weer anders dan in, in, in, uh, uh, uh, uh, in Zwolle of in Maastricht. Ja, dus en, echt en, en, en de je moet de winkel eigenlijk die winkels. Daar. Want die ja. winkels die gaan heus nog wel. Uh, in, op, een aantal van die winkels gaan zeker op een bepaalde manier door. Maar die zullen veel meer gewoon. Uh, uh, hun hun plek, wat ze, dat ze van oud hadden, gewoon in de regio uh, oppakken. Ja. Nou, dan, da, dan, uh, dan blijven die boekhandels uh, zeker open. Ja. Het zal nooit meer de Hoosanna-tijd worden van de jaren 80 en 90. Maar dat geldt voor, voor meerdere branches. Ja. Maar dat, dat, uh, dat een stad als Utrecht niet zonder een, een, een, een broese kan. Of een stad als Rotterdam niet zonder Donner. Mm. Ja, dat, dat is duidelijk. Ja. Ja, dus dat moet, moet eigenlijk wel blijven. Uh, je richten op servers. Uh, um, ja, regionaal smoel eigenlijk geven. Um, um, je echt kijken wat, wat voor mensen komen er in mijn winkel en hoe bedien ik die. Ja, Ines, jij doet dat heel erg goed, zeg je net ook, met lekker koffie. Kletsen, boekjes voor de mannen die zitten te wachten. die daar alle tassen mogen sjouwen. die dan ja, weer en betalen. Gaan. En betalen, ja. ja. ja is zo. Dat is vaak de functie ja? Ja, ja. van de mannen die mee zijn. Ja, betalen en ook natuurlijk even zo'n goedkeurend knikje, denk ik toch? Richt je ja. de paskamer. Ja, prima blijven. schat. Ja, jij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh. Ja, Ines, jij bent zelf ook in een redelijk zware uh, tijd ingestapt. althans ja. economisch zat het uh, toen al redelijk niet mee in Nederland. Nee, maar je dacht nee. toch, ik ga mijn droom achterna, ik wil dit, dus ik ga. Gewoon door. Ja, hoe, absoluut. hoe kwam je dan tot het besluit om, om dat toch te gaan doen? Um, nou ja, goed met het idee van... Nou ja, goed, als je het nu red in deze tijd kan het alleen maar beter gaan... Uh, ik denk ook wel dat het een voordeel is om in deze tijd te starten. Want je bent gewoon ook heel erg kostenbewust. Je weet mm -hmm. wat je kan op dit moment. En dat is denk ik voor een groot aantal bedrijven anders... die uh, hebben in een, een hele goede tijd hebben ze alles kunnen doen. Uh, uh, um, noem maar op, en het was niet gek genoeg en het kon allemaal. En die vallen terug en ja, hebben grote overheadkosten. En ja, veel personeel. Misschien te veel. En hm. ja, die, die zie je dan ook in zo'n lastige tijd. Uh, uh, ja, die hebben het gewoon moeilijk. Ja. En ja, ik kan eigenlijk alleen maar groeien. Het is, uh, je bent gewend om heel kleinschalig uh, gewoon. Met jezelf alleen als enige persoon en uh, met hulp van familie alles uh, ja. voor elkaar te boksen. Mm. En ja, goed, uh, zie je dat het steeds verder uitbreidt. En uh, ja, in de crisis dan mocht het nog weer heel veel beter worden, ja, dan. dan kan ik kan er alleen maar van profiteren. Ja, ik kan alleen maar groter groeien Ja, precies. Ja, ja. Als het nu niet lukt, dan lukt het nooit. Nee. En we gaan het nu gewoon proberen. Ja. En uh, ik ben ook wel gestart met het idee van... nou ja, dit is wat ik altijd in mijn hoofd had. Mm -hmm. um, ik moet het nu doen als ik het nu niet doe dan ben ik straks 65, uh, en zeg ik had ik ooit willen doen dan denk ik ja nee dat ja, vind ik uh, een dooddoener dan kan ik beter zeggen ik heb het geprobeerd en het lukte niet ja. dan ja zo ja. zat ik Want het graag was wel een beetje was wel een... echt jouw droom om, om een kledingzaak te starten nou ja eigenlijk uh, uh, uh, uh, niet initieel uh, ik heb ik heb uh, gewerkt ook in een hele andere branche als, uh, in ICT als projectmanager service manager dus okay. <laughs> uh, ik heb een hele andere achtergrond alleen uh, ik ervoor er voor zelf natuurlijk dat probleem altijd. En ja. ik ging dan wel eens naar speciaalzaak en dat was voor mij altijd een beetje terug, een beetje ja, behouden. En ik dacht altijd van nou, als ik daar vandaan kwam, dit zou ik ook wel eens willen doen, maar dan zou ik het anders doen. Ja, Want, ja goed, er moet toch wel iets hippers en iets jongers zijn. En, maar ja, goed, je gaat je baan niet opzeggen voor zoiets. En nou ja, door de crisis eh, moesten er bij mij, eh, ik werkte bij Getronics, moesten ze 700 mensen uit. Wow. En daar was ik ja. er eentje van. En ja, dan heb je zoiets van. Ja, maar nu ga ik. Uh, ik kan in deze tijd toch lastig een andere baan vinden. Ja. Uh, ik trek dus de stoute schoen aan. Ik ga mijn plan uitwerken. Dit heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad. Wel ja, Nu dapper. heb ik niks te verliezen bij wijze van. En dan uh, kan het alleen maar uh, beter worden. En, ja. Nou ja, goed. Uh, en vrij succesvol, mag ik zeggen. Dus dat is, ja, dan dat dan is alleen maar al goed. Heel erg ja. leuk om te zeggen. En je, nou, begon, ja. je begon met je webshop. Uh, dat was eigenlijk de eerste stap. En je bent uiteindelijk naar een fysieke winkel overstap ook, ja, zeg maar, daarnaast. Dat is wel grappig. Uh, ja, ja, want, want mensen want, doen het andersom. Ja, wat zou je niet zeggen van... joh, als je gewoon eigenlijk alleen die webshop had gehad... Hè, dan had je lekker al je inkopen... die kwamen bij jou thuis of in de garage of uh, waar dan ook. En uh, vanaf de bank kun je je bestellingen eigenlijk inpakken... en aan het einde van de dag... Naar uh, het postkantoor versturen en klaar. Um, ja. ja, heb je ook je, je inkomen? Waarom wou je toch per se ook een, een winkel starten? Ja, zakelijk gezien was dat uh, uh, denk ik de beste keuze. Want ik denk dat ik zonder mijn fysieke winkel. Uh, dan mijn webshop niet overleefd had. Hmm. Dat is echt wel. Uh, ja, ik, ik heb ook in de loop dat ik nu uh, zeg maar. Uh, uh, de winkel heb of dit doe... Uh, zijn er ook al een heleboel webshop bijgekomen. Ook weer helemaal gesneuveld hoor. Ik bedoel, mm. ik denk wel dat het juist... Uh, die fysieke winkel, die combi... dat dat een heel sterk punt is. Daarnaast is het voor mij zelf veel leuker om in een winkel te zijn... en het contact met mensen te hebben... dan uh, aan de keukentafel je bestellingen te verwerken... en uh, je, nou, nou ja, je ritje naar, de, naar het postkantoor te doen... Ja. En, je, en je pakketjes weg te brengen. Dus Dat lijkt jou niks. Dat, uh... Uh, nee, nou ja, daar had ik wel heel snel uh, zoiets van... Hm, ik mis toch wel een beetje collega's... en een beetje aanspraak en een beetje... Uh, ja, ik moet wel mensen om me heen een beetje kunnen oude horen bewijzen van. Ja, je hebt ook wat feedback nodig, want je moet ook weten van uh, anders blijf je alleen maar volgen natuurlijk. Dan blijf je alleen maar uitvoeren wat, he, wat iemand al beslist heeft, lijkt me. En nu kun je ook, ja, je hebt contact. Het geldt over boeken, dus is voor mode zeker ook. Van uh, waarom koop je het? Al, he? Ja. Je krijgt ook informatie van je klant. Lawels, en dat zijn toch je beste ambassadeurs. Ja. En zijn het zijn toch ook de mensen die, uh, die zeggen: oh, ja. die brengen zelf ook weer op ideeën. Ja. Want als je, al, ja, als je alleen maar uh, je collectie online zet. en wacht tot er een bestelling binnenkomt. Ja, dan heb je helemaal geen contact. En dat, nee, dat ga je uiteindelijk dialog, alleen maar verliezen. Uh, nee. Mm. En, en, en eigenlijk was het ook wel zo dat ik uh, de mogelijkheid bood... om op mijn zolderkamertje te komen passen. Oh. En daar werd <laughs> toch nog wel veel gebruik van gemaakt. Ja, dat is wel ja. En da ja, nou, wow. ja, dat ze dus inderdaad ook vanuit Utrecht... Of, of Doetinchem, weet ik veel wat, naar mijn zolderkamertje kwamen om te passen. Toen dacht ik, ja, <laughs> ja die behoefte is er gewoon. En ja. Uh, ja, nou, nou, zo, zo ga je dus wat proberen. Dat je winkeltje in huis en toen dacht je, ja... Al die mensen hierover de nee, vloer. Ja, nou ja, op een gegeven moment in eerste instantie denk je, nou ja, dat kan wel. Maar ja, goed, dan ga je erover nadenken. Dan denk, ik, ja, nou, we gaan het proberen om dan toch die fysieke winkel uh, van de grond te krijgen. Hm. Wel maar met eigen middelen dan ook. En dat is dan ook wel weer uh, super. Uh, ja, om, een beetje om trots op te zijn. Hè? Maar ja. je is vanuit de bank allemaal nee, nee, nee, we zien er geen brood in. En dan vervolgens toch uh, ja, want, het uiteindelijk voor elkaar boxt. Ja, hoe eigenlijk... vaak heb je nee gehoord? Dat ik waar, denk dat waar... bij de eerste aanval ik, bij vier, vijf uh, banken ben geweest. Ja. En toen uh, later met mijn omgebouwde plan tot webshop ook weer. En uiteindelijk dan toch bij uh, uh, microkrediet, dus uh, credits. Uh, ja, die zagen er wel uh, iets in. Ja. En denk ben ik ze tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor. Ja, ja. ja want dat is natuurlijk ook de andere kant. We, we, we gaan veel online shoppen, omdat er natuurlijk ontzettend veel wordt aangeboden. We kunnen thuis kaartjes knutselen en die kunnen we online verkopen. En ik bedoel, in die zin is het uh, vrij makkelijk. Maar het starten van een fysieke winkel, ja, dat, dat vergt nog wel wat, wat ja, een heel plan van aanpak. En uh, ja... Dat, dat, daar zit natuurlijk wel wat meer achter. Ja. Is dat natuurlijk dan ook een grote drempel om iets te starten? Zie, zie je dat ook veel om je heen? Andere kleine winkeliers die dat allemaal te veel in gedoe vinden. En denken van nou weet je, laat maar. Ik, ik stap wel gewoon terug naar het online. Of ik hou het alleen bij online. Ja, ik denk ook wel dat uh, het, het Wempwinkel gebeuren door iedereen een beetje geïdealiseerd wordt hoor. Zo van tegenwoordig iedereen heeft zijn eigen webwinkel bijna het is het niet in uh, inderdaad zelfgemaakte sjaals of, uh, ja. of uh, weet ik veel iets uh, of kinderkleding ook heel erg uh, geliefd um, dat valt tegen vind ik ik bedoel het is echt niet zo wat je zegt van ik maak een webshop en uh, ze komen wel ook daar moet je heel veel aan doen hoor en om traffic naar je site te krijgen en uh, om uiteindelijk dat om te zetten in verkopen mensen kijken heel veel maar ja Gaan dan ook vergelijken en gaan ook misschien wel weer naar een andere webshop. Dus ja, um, uh, en ja de winkel uh, starten is een heel ander verhaal. Alleen, uh, ik moet zeggen dat ik dat wel uh, um, ja, makkelijker vind. Of in die zin, je, je hebt tastbare dingen. Je, je spreekt mensen, je ziet mensen, je krijgt feedback. Ja. En ja, dat is van het webshop. Is dus heel erg uh, anoniem af, eigenlijk. Ja, afstandelijk. Ja. Uh, ja. Ja, en nou Kees, jij hebt je echt heel erg verdiept natuurlijk dan in de actie, hè, weet waar je koopt uh, en, en hard voor je stad. Uh, nou, hier hangt dan de posten hard voor je stad, uh, je hengelo. Uh, voor mij een, een eindje uit de buurt, maar voor mij zou dat dan Utrecht zijn. Gaat uh, ja, wel ja, komen, dus. Uh, ja, ja uh, maar wat, wat, wat zijn de reacties tot nu toe op, uh, op, op jouw actie, op jullie actie? Nou, ik ben de actie gestart uh, april uh, verleden jaar in de drie steden waar wij zitten, dus uh, Hengelo, Enschede, Almelo, mm -hmm. uh, wel in in in die volgorde. Daar hebben we dus in Hengelo hebben we daar heel veel uh, uh, PR voor gekregen, ook landelijk radio, tv. Uh, dus daar daar heb ik heel veel, uh, uh, nou ja, PR mee gecreëerd en uh, nou uh, dat dat heeft wel gemaakt dat het niet, niet alleen door mijn collega winkeliers wordt omarmd... maar ook door uh, een gesprek uh, uh, bij de gemeente is, is geweest... winkeliersvereniging, dus uh, meerdere partijen haken aan. Het is een actie die, die niet met een vingertje is van... jij zult niet dit doen of... Ja. nee, we zeggen gewoon, jongens, uh, we, we, we zijn niet tegen iets. We, we, we zijn voor, uh, een, een, een leefbare, voor het behoud van een leefbare binnenstad bewustwordingscampagne dus iets anders. Heel veel acties doe je om één keer iets te verkopen... een cd, een boek of een, uh, of een auto, het maakt niet uit. Mm. Dit is toch om mensen bewust te maken. En wat krijg je doordat we dus... Nou ja, in, in Hengelo hebben we bijna 60 winkeliers die meedoen... en die hebben allemaal een dergelijke uh, uh, uiting, hè? Een logo... een goede inter, interactiefoto waar, waar de, het klantcontact centraal staat... waarbij een winkelier laat zien wat, wat zijn of haar meerwaarde is... En wat krijg je dan? Dat je heel veel... Dat je krijgt heel veel discussie in de stad. Mensen zien dat en zeggen van... Goh ja, ik was me daar eigenlijk helemaal niet van bewust. Maar ja, dat is ook waar ook. Als ik een boekje bij Amazon koop... dan verminder ik ook jullie kansen. Of goh, ik vond het zo raar... dat die kinderwinkel tegenover mij weg is. Maar ja, ik koop zelf ook altijd al mijn schoenen. Dus het begint wel... Dus dat is één kant. De andere kant is ook. Je appelleert ook aan de trots op je stad. Want ieder, ja, ieder Hengelo is trots op Hengelo. Eh, Iedere Utrecht en nee, Iedereen eh, is wel trots op zijn eigen stad. En het, laat ik het zo zeggen. In zoverre trots dat je het vervelend vindt. Dat je st stad aan het afbrokkelen bent. En iedereen ziet dat nu wel. Ja. Dus die link proberen we te leggen. tussen nou ja, het, eigen, het eigen koopgedrag. En uh, uh, nou, wat, wat je om je heen ziet. Mm. Met andere woorden. Je bent zelf ook... Ja, het lijkt een beetje op een milieudiscussie... maar je bent zelf ook uh, uh, verantwoordelijk ja. voor, voor de wereld om je heen. Ja. En, en daar, daar heb ik natuurlijk heel veel uh, goede reacties op gekregen. En vandaar dat het vanuit Twente ook heel snel... eigenlijk binnen het boekhandelsland, want het is een vrij gesloten... waar iedereen kent elkaar wel dus het heel snel opgepikt door... nou ja, ik heb hier wat voorbeelden. Een Leeuwarden, ook een Apeldoorn heeft interesse. En zo zijn er, zijn er op dit moment... Uh, 12 gemeentes die meedoen. De Boekverkopersbond, die heeft daar nu iemand op zitten om de actie, weet waar je koopt, uh, landelijk uit te rollen. Hm. Nou, het is nu een concept. En ja, de, ik zeg, de telefoon staat niet stil, want de, de problematiek. Hè, de problematiek, die is gewoon uh, uh, heel erg groot. En ja. dit is eigenlijk het enige wat echt zichtbaar is in de stad, waarbij je, uh, uh, je krijgt heel veel pers. En het, het aardige is van die banieren die je dan overal ziet, dat je ook als, als winkelier. Een, een aanknopingspunt hebt om met een met een met klant in contact te komen. Oh, zie je die foto? Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. ja je hebt even een, een, een, een paar seconden of een minuutje om het daarover ja. te hebben. Even bewustzijn te creëren. En, en, en, en, ja. en ja, dat is eigenlijk een, ook een andere manier, want dat zou je ook, dat zou mijn buurvrouw ook uh, ervaren. Vaak: kijk, klanten uh, zullen niet zo vaak uh, een, een, een, een discussie of online kopen doen als ze bij jou in de winkel zijn. Dat zullen ze niet zo snel doen. Nee. Uh, uh, en, en nu zie je dat toch dat mensen zeggen van ja goh ja weet je wel en die zegt nou prima weet je wel gemak uh, uh, het is ook zo maar ja maar dan denk je van ja goh ja, ja. Het is toch eigenlijk ook wel belangrijk dat uh, dat we het geld in, in deze regio ja, houden terug investeren nou, wat, wat weer iedereen ja, kent wel een overbuurman of een overbuurvrouw die door de crisis of door, door de omstandigheden is getroffen en en ja, dat je toch denkt van ja uh, het een heeft toch wel met elkaar te, met het ander te maken. Ja, ja dat is ook een oproep uh, naar de mensen thuis. Wat vindt u ervan? 0800-1121 koopt u liever online? Dat u zegt, nou ja, ik vind dat toch wel heel erg makkelijk. Uh, of liever gewoon in een winkel. Uh, of mooie herinneringen aan winkels. Of inderdaad dat u zegt, nou, ik loop inderdaad door de stad en ik zie steeds meer kleine winkeltjes sluiten. Uh, 0800-1121, daar zijn we te bereiken. Gratis telefoonnummer trouwens. Dat uh, kost dan weer helemaal niks. Uh, en mailen mag ook. Nachtapestuite.io.nl En we zitten uiteraard ook op Twitter. En dat kan met een, een hashtagje of een apenstaartje. Dit is de nacht. Dan vinden wij het vanzelf wel weer terug. Um, we hebben ook een, een muziek in de studio. En uh, ze zijn weer stilletjes binnen komen sluipen. Uh, Joti Verhoef is hier uh, te gast vannacht. En uh, druk bezig met een nieuw album. Ja. Uh, en dat is echt uh, nou, bijna as we speak, soort van uh, helemaal in de maken. Ja, en ik vind het ook wel leuk om daar kort nog even wat over te vertellen. Ja. Dat hebben we vorig jaar in de zomer opgenomen in uh, Wisselhoort Studio you <sighs> En uh, dat gaan we, en dat hebben we eigenlijk pas recent echt helemaal te horen gekregen, dat het ook echt doorgaat. Dat gaan we 23 juni in Paradiso met een orkest en een koor uitvoeren. aan wow. Het album. Dus dat is echt heel leuk nieuws voor ons. Ja. En, uh, dat, dat wil ik natuurlijk ook meteen delen aan jullie. Ja, ja, ja absoluut. En, te uh, gek. En ja. je hebt dat ook helemaal met orkest opgenomen bij Wissel ooit? Of? Nee, dat hebben we zeg maar uh, piano, cello en zang. En ja. het uh, andere gedeelte van het album, dat is. Wel orkestraal, maar dan ja, gewoon uh, ingespeeld. Met uh, wat je tegenwoordig natuurlijk allemaal gaat heel ver techniek met software uh, namaak. Maar dat uh, haalt natuurlijk niet een echt orkest. Dus, nee, dus een echt wat orkest gek. dat gaat uitvoeren. Dat, ja. dat is, wel heel... is dat ook echt een droom van jou? Dat dat echt gaat gebeuren? Ja, dat vind ik wel echt heel erg. Dat uh, is een van mijn harte wensen. Absoluut. Ja. Ja. En je nieuwe album, uh, nou ja, je bent van morgens 7 tot, uh, ja, dan, dan nu in ieder geval tot ja, half Ik ben 21 uh, en een half uur wakker. Nou, ja, om te werken aan, aan het nieuwe album. Ja. Um, ja. Want dat moet allemaal heel snel af. Hè? Waar, waar, of althans, het moet nu wel echt klaar zometeen. Ja, waar, waarom? Het, het moet nu echt klaar. Nou, we gaan uh, over een, ongeveer anderhalve week gaan we twee weken op tour door uh, Duitsland. Dus dan heb ik geen tijd om eraan te werken. En uh, dus het heeft natuurlijk toch een beetje een promotie aanlopen mm. nodig. Want ik Natuurlijk heel fijn als mensen het weten dat het dat het er is. En zoiets is altijd toch een, een effect ja. Dat je zegt het en dan zegt het voort, et cetera. En dat heeft altijd tijd nodig. Dus ja. uh, die, die tijd wil ik het natuurlijk ook wel. Dat, dat het bodem heeft, zeg maar, om, om uh, op te kunnen staan. En uh, ja. ja. Het wordt, en het, en het wordt een unieke belevenis voor, voor mezelf en voor, voor iedereen die, uh, die komen gaat. Dus, ja. ja, te ja. gek hoor. Hey, je nieuwe album is al te pre-orderen. En, uh, dat, ja. dat dan... en ook een klein stukje dat je kan luisteren. Oh uh, echt? kijk op, uh, ja op internet gezet. Oh, te gek. Ja, dat kan via uh, fullmoondarkmoon.nl mm -hmm. Ja. En dat is dan ook gelijk uh, de website waar iedereen naartoe moet... voor meer informatie? Nou de, dat is dan weer www.jotiverhoef.nl Ja, precies. Ja. Dus je eigen website. En anders ja. uh, het nieuwe album uh, pre order En natuurlijk zo meteen bij de concerten gewoon lekker kopen, toch? Ja, leuk. Als je, als je <laughs> klaar bent met spelen en zingen... Ja. dat je het dan uh, fysiek verkoopt, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, leuk. Ja. Dus uh, ja, het grote concert wat er aankomt. Meer info dus over jou, ook op jotiverhoef.nl dan... Uh, en ja, als mensen zeggen, ik wil daar gewoon naartoe... dan, uh, nou, dan zijn ze uiteraard uh, uh, van harte welkom, uh, denk ik, om te komen kijken. Ja. En als u zegt, ja, muziek... Uh, die muziek die ze maakt die vind ik fantastisch. Mail dan vooral nacht.eo.nl want dan gaan we in ieder geval al een album weggeven. En als uh, mailen uh, lastig is... vanwege welke omstandigheid ook... 0800-1121 mag u ook bellen uiteraard. Dan uh, kunnen we het zo ook nog oppakken. Wat ga je voor ons spelen? Nou, nu eigenlijk een heel super klein liedje. Dus ja. we hadden het net over hele grote orkesten... en uh, koren. En ik dacht, nou, het is al heel uh, laat in de nacht... en alweer vroeg in de ochtend. Dus ik dacht, voor degene die, die misschien nu naar bed gaan... dan wordt het een soort uh, naar bed gaan... Lied en voor degene die nu opstaan, dan wordt het een soort rustig aan, wakker wordt lied. Kijk. En het is heel klein en heel kort. En, uh, en hoe heet het? Mute. Mute. Ja. Ik ben benieuwd. Uh. If we Nou, wauw, prachtige muziek. Jotiverhoef.nl voor veel meer informatie over haar en haar muziek. En um, ik wens je heel erg veel succes. Ook met uh, de, de tour door Duitsland. En uh, ja, ook optreden wat je, wat, je, wat je gaat hebben hier in Nederland. En natuurlijk de maak van je nieuwe album. En uh, hopelijk hebben we je niet... Uh, Helemaal uit je ritme gehaald door je hierheen te vragen. Ja, maar het is alleen maar weer inspiratie. Dus. Ja, dat, dat is wel waar. Ja. Um, ja, meer meer, meer uh, informatie is dus, En ja, ontzettend bedankt. Ja, dank, je, dank jou ook. Ja, en slaap lekker zo ja. meteen in ieder geval. Ja, even gaat... een paar uurtjes slapen en dan weer uh, aan de slag. En gelijk weer aan de slag, ja. Ja, het harde leven van een muzikant. Dat, ja. uh, nou, ja. ook leuk. Het is Absolute. precies uh, wat ik graag doe. Dus ja. Uh, ja, uh, kijk, dat is dat ook genieten inderdaad. Ja, het is hard werken, maar. Uh, maar kom, uh, komt iets heel moois uit voort, dus dat scheelt in ieder geval. En als u dus thuis luistert en dacht van... wauw, dat is fantastisch, dat wil ik hebben. Nacht.eo.nl of even bellen, 0800 1121 121 om uh, dat mooie album te winnen in ieder geval. Um, ja We hebben het over winkelen, online, offline winkelen. Uh, Ines is in de studio en ook Kees is in de studio. Ines zelf een winkeltje, uh, winkel. is het een winkel... Of nou, een goedetje? aardige winkel, ja. Een aardige winkel? Ja, ik heb uh, uh, vorig jaar maart een nieuw pand uh, betrokken. Of een nieuw, in ieder geval een grote pand. Uh, ja, het is een grote winkel uh, geworden. Dus, uh. Wauw, in ja. Apeldoorn. En uh, ja, mode voor lange vrouwen. Ja. Ja. Nou ja, u hoeft niet heel lang te zijn vanaf 1,80. Ja, nou ja, goed. Uh, ja, dan ben je al redelijk lang, hè? Ja, zo wel redelijk lang. Uh, Hoe lang ben je uh, zelf eigenlijk? 1,90. 1,90 toch? Ja. ja. Wauw. Ja. ja dat is wel vrij uniek toch voor een dame nee hoor absoluut niet Nee, nee helemaal niet nee, nee, jij zit nee. natuurlijk helemaal in de niche ja, ja nee. nee dat is inderdaad zo gemiddeld denk ik dat mijn klanten tussen 185 en 195 liggen mm. uh, toevallig was afgelopen zaterdag nog wel weer de langste vrouw van Nederland bij mij in de winkel Martine Martine is een klant van mij en die is twee meter vijf dus uh, het kan nog groter zeg maar ja zijn ze echt de langste ook van Nederland? Twee nou meter ja, uh, informeel, ja, wat... er is nooit iemand opgestaan... die gezegd heeft van ik ben langer. Dus uh, ja, ze... Nou, ja. ja, langer. Ja, het, het, het, het herkenbaar probleem. Althans, mijn, mijn zus en mijn broer zijn allebei heel erg lang. Vertel ik aan het begin van de uitzending al eventjes. Een, een zus van 1,85, denk ik ook ongeveer. Zo rond die lengte. En mijn broer over de twee meter. Eh, inderdaad, dat elle lange gezeur en drama's tijdens het winkelen van, ik pas niks. Nee, en nee. ja, dus ja. Uh, nou ja, dat ik was kom een... ook, alleen de, de dames die in de winkel komen, ik ben eigenlijk nog geen lange vrouw tegengekomen die het leuk vindt om te shoppen. Nee, dus ook echt een, een, een, een frustratiebron. Je ja. op zo'n hoofdstraat twintig keer op en neer en het is er niet. Nee, Het past niet. Nee, Wat nee. jij leuk vindt, past niet. En dan neem je maar die ene broek, want ach, ja, die viel net iets langer. Dus dan doen we die maar. Ja, die eigenlijk toch net dat, te kort is. Ja, en dat, dat is ook leuk om in de winkel te zien... Dat, dat dames gewoon echt uit hun dak gaan. Dus echt niet overdreven, die... die gillen het uit van, nou, die broek is te lang. Hoe maar, kan dat? En, nou, helemaal het, super. Ja, dat is maar Het is toch best wel raar? Want in Nederland zijn wij, wij zijn ja, best lang. Langs de lang. volk van de wereld. Ja, En toch ja. hebben wij allemaal hele korte broeken. Uh, ja. en, en kleding. Um, uh, hoe kan het dan zo? Want jij bent daar dan ingesprongen. Jij dacht van, jij kwam daar zelf ook. Je liep er zelf tegenaan. Ja. Ja. Dat je dacht, ja, maar dat is er niet, dus ik wil dat beginnen. Ja. Um, maar hoe, hoe kan dat eigenlijk dat we dan in Nederland dat modebeeld niet dat dat niet mee verhuist? Waarom? Ja, ik merk wel dat de, de gemiddelde confectie wel iets een langer wordt. Dan klagen mm -hmm. dan de kleine vrouw weer over, natuurlijk. Maar, ja. um, maar nog niet, uh, uh, ja, op, op een of andere manier is het, uh, doordat het een niche is, is het ook niet interessant genoeg voor de grootwinkelbedrijven. Mm. Er zijn wel heel veel ketens geweest die het gehad hebben, het allemaal weer uitgooien. want... Ja, een winkelier gaat die richt zich toch liever op de massa, waar het meeste omloopsnelheid in zit. Als ja. dat ze zo'n speciaal product op planken. Wat waar ja, de kans één op zoveel is dat, uh, dat die klant binnenkomt. Mm. Dus dat, uh, dat geeft mij dan wel weer bestaansrecht. Uh, ja. Ja. ja, precies ook zo. We hebben ook een, een, een, een beller, meneer Van Leeuwen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, u, u komt ook wel eens in de winkel. Of, uh, of doet u vooral ja, online het, aankopen? Tot mijn grote verdriet. Tot uw grote verdriet? Oh, wat <laughs> dan? Ik koop bijna altijd, probeer ik het in, in de winkels te kopen. Maar? Maar er staat tegenwoordig stuk slecht personeel achter... Ah, oh. Niet alle winkels hoor, heel, zijn eigenlijk heel Ja, het is bijna jammer dat u geen lange dame bent, want had u bij Iris mogen winkelen. Want die is heel ja. goed voor de klanten. Maar u ik ervaart wel, dat ik niet. Ik ben wel een lange eer. Ja. Ja. No. Nee, wie weet gaat het nog over op de herenmode. Maar u, u, u, u merkt dus dat personeel vaak niet, niet aardig is. Nee, dat, dat wordt. Uh, want er zit bij u een meneer van een boekhandel in Nijnschede. Mm. Nou, Hoe het nu is, weet ik niet. Maar ik ben weggelopen bij het dat boekhuis. Ik ben naar een evangelische boekhandel gegaan. Daar bestel ik mijn boeken. Vanwege het personeel. Oké. Okay. En er zijn meerdere winkels die uh, slecht personeel Ik heb pas een horloge gekocht waar een handleiding bij hoort te zijn. Dat kan ik niet voor elkaar krijgen. Hm. Als ik bij een internetwinkel koop, ben ik goedkoper uit. Dan krijg ik een Hollandse gebruiksaanwijzing. Ja, en dan hoeft u niet met uh, personeel te praten. Nee, en ik heb een honderde zaken in Mensgevee ook aangesproken. En die, dat waren ontzettende nette keurige mensen. Hm. Dus het is echt heel vaak. Dus in schoenenhandel, bij ons helemaal niet zo'n dure schoenenhandel. Ontzettend pers prettig personeel. Daar ga ik naartoe. Ja. Nou, dank voor maar bellen het is heel inderdaad. Heel vaak. Hm? Ja, nee, ja, ik wou zeggen inderdaad, dat is interessant om, om het er even over te hebben hier ook in de studio. Dus dank voor voor bellen, meneer van Leeuwen. Um... Ja, ik heb zelf ook in de winkel gestaan, dus dat scheelt. Ja, oké. Okay. Ja, dus u weet een beetje hoe dat is dan ook. Ja, het ja. is gewoon de vriendelijkheid, de servicegevoeligheid. En de mensen zijn soms, ja, je komt binnen in een winkel, die hebben helemaal geen interesse voor je. Hm. Misschien de jeugd, misschien de prijs die ze krijgen voor hun werk, dat weet ik niet. Maar nee. het is echt niet, niet best. Nee, nou, dat, en daardoor dat... be word je dus gedwongen om op internet te gaan kopen. Ja. Nou ja, bedankt voor bellen, meneer Van Leeuwen. Ik ga het hier ook even voorleggen. Uh, Kees, jij hebt zelf drie boekhandels. Ik neem aan dat jij niet in drie boekhandels tegelijkertijd kunt staan. Dus jij hebt personeel. Um, hoe, hoe, ga je, hoe train jij personeel? Of hoe, hoe, hoe doe je dat precies? Hoe zorg je dat zij uh, dezelfde visie als jij hebben... om ja, in de oh, winkel te staan met een glimlach? Wat meneer Van Leeuwen natuurlijk wel zegt... is. Dat, dat herken ik wel. Het is niet alleen bij ons in de winkel... maar dat geldt voor, voor heel veel winkels. Dat zeg maar, Tot vijf jaar geleden stond je collectie uh, centraal. Mm. Zeg maar even uh, zeggen dat je... Ik zei vroeger altijd van... Nou, wij, wij wisten heel veel van boeken... maar we wisten niks van mensen. Ja. Dat is typisch iets voor, voor boeken. He? Ik bedoel, het zijn vaak mensen die heel inhoudelijk heel veel weten. Ja. Dus je kon alles vragen. He? En uh, nou, uh, Dan weten we dat. En dan gaan we dat voor je regelen. Dat is allemaal uh, het, het punt niet... Maar wat je, dus nu, uh, wat je dus nu eigenlijk ziet overal... is dat je een switch moet maken van... oké, okay, het is leuk dat je veel... het is ook noodzakelijk. Je moet je vakmanschap zien te behouden. Dat is op ja. zich al heel belangrijk. Maar je moet ook... je moet, ook, uh, je moet de klantvriendelijkheid... die moet, die, die moet ook omhoog. Ja. Dus dat betekent... Ja, wij wisten in, in het verleden gewoon... relatief weinig van mensen. Dat klinkt heel gek... Terwijl je er toch heel veel duizenden uh, uh, per maand uh, ziet. Maar die link die leggen. We wisten alles van de collectie. En nu zeg je, de collectie is belangrijk. Maar het is ook het is voor ons uh, een uitdaging. En het geldt voor iedereen of je een horloge verkoopt. Wat ga je met die collectie doen? En ja. hoe zorg je dat het juiste boek bij de juiste uh, uh, persoon komt? Ja. Daarom en zeg ik, wij verkopen geen of? boeken. Ik zeg, ons nieuwe credo is, we brengen je naar het mooiste verhaal. Dat kan muzikaal zijn, dat kan, kan een boek zijn. En dat is... Dat is dat is een andere manier uh, van denken. Je zegt: Ik heb die producten, maar hoe zorg ik? Hoe schat ik die klant in? Mm. Weet je wel, ben ik bereid om daar ook uh, mee in gesprek te gaan? Hè? Nou ja, en dan, dan ontstaat ook een gunfactor. Maar je moet ook werkelijk interesse hebben in. Uh, in mensen. Want alleen in, in, in je artikel, ja, daar, ga je het, daar ga je het niet meer redden. En dat is een hm. grote transformatie. Maar, maar doe je dat dan met, met training voor je ja, personeel? Is of is dat dan. Ja, of, of gewoon. Dat is, wel, dat is wel met training. En ja. dat, uh, nou, dat heeft wel gemaakt dat wij in, in de afgelopen vijf jaar wel een, een behoorlijke switch hebben gemaakt. Dus ik, uh, ik nodig meneer van harte uit om nog eens een keer in Enschede een kop koffie te komen drinken. Ja. En uh, zoveel kunstcultuur <laughs> en, uh, en hm. allerlei dingen te hebben. Ja. Wat ik. Wat ik, wat ik uh, dus dus die transitie zie je. En, maar maar wat, ik, wat, wat mij persoonlijk stoort, ik mag op, dat, op, op dit tijdstip wel, uh, wel zeggen, is dat uh, uh, uh, er wordt nu gedaan alsof alle. Uh, kijk, we zijn allemaal mensen. Hè? Mm. En natuurlijk hebben we allemaal eens een keer een leuke dag, we hebben eens een, keer een mindere dag. En wat merk ik nu wel, dat als je eens een keer een klantcontact hebt, of een contact met personeel... Wat, waarvan je zegt, van, nou, dat was misschien niet optimaal... of het ging niet helemaal lekker. Dat kan, kan natuurlijk. Ja. Ik, gezegd, ik maakte net een grapje, wat misschien... Nee, nee nou ja, fijn, die voelt hem wel aan. Ja. Uh, uh, dat, dan, dat dan meteen gedreigd wordt van... Uh, uh, dus ik ga naar internet. Alsof daar, of dat een soort wallahalla is. En dat, dat is mm. allemaal heel, heel onderzichtig. Ja. Dus het lijkt net... Kijk, het is ook je kracht. Kijk, je persoonlijke contact is je kracht. Je glimlach is je kracht. Mm. Van de andere kant, als het net even niet lukt... dan zegt iemand... Zie wel, ik had een vervelende ervaring en nu ga ik voortaan... Uh, ja. Uh, en, en het lijkt net alsof je dan als winkelier uh, gestraft wordt... voor het feit dat je niet altijd, al wel zijn... en dat geldt voor mijn buurvrouw ook... Ik hm. uh, kan nog geen zeven dagen in de week open zijn. kan ook geen 23-7, uh, om het maar even zo te zeggen... Uh, op alle inhoudelijke vragen een ja. antwoord geven. Ja. En dat lijkt net alsof... We blijven ook mensen uiteraard. Ja. En, en uiteindelijk met onze werken onze natuurlijk bij emoties. online bedrijven ja. ook mensen. En die maken ook fouten. Die zeggen ook wat verkeerde dingen. Die zeggen ook wat leuke dingen. Ja. Maar het wordt net gedaan alsof je... Alsof de menselijke factor. Als je eens even een, een, een, een, een, een contact hebt wat niet prettig is. Dat dan, dat, dan wordt meteen gezegd: Nou, oké, okay, dan ga ik voortaan wel alles online doen. Ja, ja. dan denk je: Ja, kom. Eh. Dat is ook wel heel. Dan dat vind ja, ik dan wel weer de andere kant weet, ja, van het verhaal. Ja, ja. Alsof daar alles ineens goed gaat. Maar ja. omdat je dat niet ziet, is het gewoon. Nou ja, weet je wat, je drukt op oké okay en. Eh, hm. eh, eh, eh, eh, je hebt ook niemand om fysiek boos op te worden. Nee, nee, nee dat nee. ik zo. Oh, ja. want ik was laatst bij die, bij die, uh, bij die, uh, bij die kaasboer en die. Uh, ik, yeah. Dus kan het kan gebeuren. Ze ja. weten altijd ja. wel heel goed te vertellen hoe het niet goed gaat. Ja. En zijn wat minder uh, Van de ja. bereid om ja. de positieve ervaringen ja. te vertellen. Maar, in, dus maar je, je hebt dan heb jij personeel? Of? Ja. Ja, ja, ik heb een, een vijftal... Zeker. Uh, huh? <laughs> ja, zeker. <laughs> een vijftal meiden. Uh, echt ook meiden. Uh, dat heb ik ook bewust gedaan. En, uh, de minimumlengte moest ook 1,80 zijn. Dat vond ik ook gewoon <laughs> echt ja, belangrijk. Ja, ja, ja. meiden die probleem erkennen. En, en precies. Zien. en uh, Ik heb wel eens een vacature gehad en dan gingen mensen toch van 1,65 solliciteren. Ik zei, ja, sorry, ik doe het niet. Nee. Ja, ja moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. Ja. Uh, nee. ja, ik zeg maar, als jij in een grote matenwinkel een heel Dun sprietje neerzet, dan zegt zo iemand toch ook: van wat jij er nou van? Of ja, van, hey, ja jou staat alles. En, en dat is ook leuk wat je in de winkel ziet. We hebben, we zijn lotgenoten en we hebben uh, ja. altijd dezelfde ervaringen gehad en weten altijd leuk daarop in te spelen. En ja, ja nou, uh, qua personeel heb ik uh, misschien niet de, de prototype verkoopsters in de winkel, maar nou, dat vind ik ook niet belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat mensen zich op hun gemak voelen en dat dat je een leuk dialoog kan houden en ja. dat men zich herkent. En in de winkel komt ze van, nou oké, okay, ja, je kan wel zien dat die hier een mode voor lange vrouwen is. Want he, ik ja, heb daar een ja, paar ja, ja, leuke ja. lange meiden staan. En heel leuk ja. Ja, en heb je ook wel eens een, een, een mindere dag gehad dat je zelf echt dacht van ja nou, ik ben nu zo de balen in maar ja, dan moet je toch met een glimlach absoluut. verkopen ja. is dat dan lastig of? ja nou is altijd lastig maar je probeert toch wel uh, helemaal als een klant voor een eerste keer je komt ja je, je, je kan het je niet voorloven dat dat de meest uh, slechte ervaring in je winkel uh, wordt nee. voor zo'n iemand dus je, dan is het even knop om met je best ja en uiteraard hoor ik ook wel eens van: Goh, ik werd geholpen door die en ik ben niet tevreden. Ja, kan probeer gebeuren, dan kan je dat achteraf ja. eventjes recht te uh, praten. Maar um, ja, ik heb altijd wel zo van: Nou, bij de meiden ook klantskoning. Ja. Alle, ja alle aandacht op de klant op dat moment en echt die personeel ja. ook echt zo te sturen en te trainen en, precies uh, ja. ja ja en ook uh, ja probeer je ook altijd te zeggen van probeer eerlijk te zijn en uh, ja niet dat dat je altijd hè, in sommige winkels oh leuk oh leuk leuk leuk nee, nee als niet staat van, dan nou, staat het, ik het niet ik zou het niet doen of nee. uh, <laughs> wat vindt u van dit of dat en probeer toch uh, ja. iemand naar huis te sturen die uh, die ook uh, tevreden blijft ja. Ja, ik heb bij een, een, een grote modeketen gewerkt. Toen, toen ik een tiener was. Dat was een van mijn eerste baantjes. En daar werd inderdaad wel van me gevraagd om altijd eerlijk of om, om te zeggen dat het allemaal maar mooi was. Ja. Maar ik, was, ik kon, was helemaal niet goed en ben nee. veel te eerlijk. Ja, dus ik precies. had dan een meisje en ja, die trok een je rokje. aan. dat was echt drie maten te klein. En dat, dan <lacht> zei ik dat ook gewoon eerlijk. Maar dat mocht ja. helemaal niet Nee, van mijn nee. Baas. <lacht> Dus dat werd mij niet echt in dank afgenomen. Maar nee. ja, ik dacht ja ik heb liever dat ze de winkel uitgaat en heel blij is. Of ja. met niks, maar dan in ieder geval... weer terugkomt. Ja, ja. Niet voor gek loopt de hele dag, zeg maar. Nee. In een heel, ja, nee, dat, dat, dat, was, dat zag er echt niet. Nee, dat kon gewoon niet. Maar nee. dat wordt me niet in dank afgenomen, zeg maar. Maar nee, dat ja, stimuleer dat jij kan... dus wel om te zeggen... Ja. heel eerlijk van, joh, Ja, het is commercieel misschien niet doen. de beste beslissing... maar ik vind maar wel gewoon dat dat uh, op langere termijn beter werkt. Ja. Ja. ja, precies. We hebben ook iemand aan de telefoon en dat is uh, Ad. Een hele goede nacht, uh, Ad. ja. Goeienacht. Nou, die meneer... Maar ik wil even inspreken in, in op, op die meneer... die dus ook te klaar was over die, over die boekhandel... en ik kan beter naar het internet gaan. Nou, het internet vind ik persoonlijk... en dan spreek ik als ex-geleed twee twee gaat, Ik yeah. vind het een internet... een vreselijk iets. Als je <laughs> daar iets wat ik via het internet besteld heb... dat is meestal slecht geweest van kwaliteit. Yeah. En als ik... ...terug wilde zenden... Uh, e-mailtjes sturen... ...dan beantwoorden ze... ...e-mailtjes niet. Yeah. Als ik in de toepen ga kopen... ...en die persoon is niet vriendelijk... ...of doet hij niet goed... ...kan ik altijd iemand anders vragen... ...of de baas... ...en dan kan ik persoonlijk aanspreken. Ja. Yeah. Die is er gewoon. Ja. Yeah. Ik, ik ben 73 jaar... ...ik ben ermee gestopt met dat ding... ...het kost veel tijd... ...kost veel geld... ...en het is gewoon... Een oplichtersbende. Ja, nou. Ja, het is gewoon vier banken. Ja. Bestel dingen. So. Ik heb met grote bedrijven, ik zeg ook de naam ook, dat is, <coughs> hoe heet dat ook alweer, de fotomaatschappij, of de fotomaatschappij, Telfort, Oh nee? Ja, dat nee, maar... zou, ja, uw lijn is een beetje slecht. Dus dat is dan ook wel weer een beetje ironisch natuurlijk. Als je het dan hebt over de telefoonmaatschappij. <laughs> uh, waar, waar u dan uh, wordt geholpen. Maar u zegt eigenlijk op internet word je belazerd waar je bij staat. Ik ga veel liever naar de echte winkel. Op de, de luidspiegel staan. Wacht, ik heb er nou afgehaald. O, oh, kijk. Ja, dat, dat uh, zal, zal ongetwijfeld een ja, stuk nou ja, beter zijn. Ja, dat, dat dan kan ik beter horen. Maar het gaat erom dat je staat machteloos op het internet. Ja. En als ik via de winkel koop, dan ga ik terug en dan ga ik het bespreken. Ja. Maar dat internet, ook met die, met die telefoons, dat ding waar ik nou mijn oren heb, heb ik ook veel te veel voor betaald. En dan als je het dan bij je bekende grote zaken, zoals je namen noemen, je liggen die dingen voor een paar tientjes en ik heb er een vermogen voor betaald. Ja. En als je er wel reclame gaat over maken, ja, ja nou, dat, uh, dat was toen zo meneer. En dan sluiten ze het af afweg. weg. Ja. Dat vind ik zo schandalig. Ja, en in de winkel kunnen we er in ieder geval nog even over praten. Dan kun je je laten adviseren. En, uh, ja, ik vind het heel erg. Het gaat me echt het hart. Want mijn halve familie heeft, heeft winkels. En dan praat ik ook over Dront. Een prachtig winkelcentrum. Dat winkels leeg staan. Ik, ik, ik heb zelf in Utrecht twee zaken gehad in het centrum. Het, het, als je ziet, in bekende winkelstraten. Dat panden gewoon leeg staan. Ja. Nou, hebben ze, hebben ze nu de zin dan met, met, met een computer in het internet? Ik vind het de vloek van deze tijd. Ja, nou ja dat, is een, dat is een mooi statement ja, nee, inderdaad. Ja. Wat uithaald, dus eens wat mij uithalen is de rottigheid. Ja, dus u zegt eigenlijk gewoon we allemaal weer terug mee, naar de winkel. Ja jou? Laten we dat, dat, dat eerder beperken. Iedereen mag zo'n ding gebruiken. Als ze je, als je, als je iedereen zo in de auto zouden zetten, dan zouden vrij veel ongelukken gebeuren zonder rijbewijs. Ja. Iedereen mag zonder gebruiksbewijs een computer in huis halen. Ja dus ze de donderjagen maar dan met z'n ding ja ja ja en, dat, ja en dat begrijp ik dus niet nou ja Ad, punt gemaakt denk ik dank voor bellen uh, inderdaad ja internet liever niet zegt alt ik ga veel liever naar de echte winkel gewoon overleggen met mensen uh, de stad behouden ook eigenlijk ook waar jij heel erg voor staat kees uh, ja zorgen dat die winkels bezet blijven door winkeliers en dat daar gewoon uh, ja ook op kleine schaal en op grote schaal handel wordt gedreven wat goed is voor de stad goed is voor de economie en en goed voor klantcontact en mensen. Uh, dus eigenlijk winkels houden. Uh, de toekomst. Hoe gaat dat eruit zien? Ik zeer wel eens over, uh, ja, over hoe zou het er over 50 jaar uitzien. Zit er dan allemaal thuis en komt er een soort van ja, uh, online bestelling. Zo direct je woonkamer invliegen. Je weet het niet. Hoe zal het eruit zien? Geen idee. Hoe zal het eruit zien als het in jou ligt, Kees? Nou, het gaat niet om of het aan mij ligt. Maar je probeert natuurlijk wel te, te kijken hoe is het klantgedrag veranderd. Mm -hmm. Kijk, je hebt eigenlijk in, in, in aankoop natuurlijk meerdere fases. Heb je de oriëntatiefase, en dat merk je wel, die, die vindt gewoon heel vaak. Uh, al thuis plaatsen. Dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen in de winkel. Mensen komen gewoon met een smartphone binnen en zeggen... kijk, dit wil ik hebben. Mm. Nou ja, prima. Uh, en ik zie dat u het hebt, want onze voorraad zit ook op internet. Nou ja, dus, dus het heeft absoluut wel zijn voordelen. Mm -hmm. Maar ik denk, menselijk gezien... is er altijd behoefte aan... Uh, uh, er, is altijd, er zal altijd behoefte aan contact blijven. Ook aan, uh, uh, uh, ook aan fysiek contact... Dus dat blijft altijd. Er blijft altijd behoefte aan uh, bevestiging. Van, staat dat jasje u goed? Mm. Ja, het jasje staat u goed. Of ik zou het net even, maatje. Dus die, die, uh, die blijft. En wat natuurlijk ook blijft, is. Uh, kijk, we, hebben, we zitten nu al wel in, in een recessie. Maar gewoon het, het, het winkelen uh, online, maar zeker of offline, ook gewoon een dagje naar de stad dat gaat op termijn toch uh, uh, wel weer terugkomen. Yeah. Maar de steden gaan... en daar ligt ook wel een, een, een oproep... die steden die, die moeten zich ook uh, uh, aan gaan passen. Uh, het zal wat meer teruggaan naar de oudere kern. He, als we het dan over Enschede hebben... Dat, dat, dat, is, dat is bijvoorbeeld een stad die gewoon... naar links, naar rechts, naar, naar voren, naar achter... alles moest maar winkels worden... en winkels met appartementen erboven. Nou, je voelt hem al aankomen. Die, die winkels die komen er niet meer. Die appartementen zijn, uh, nou, die zijn een half gevuld... en die zitten dan een half leeg... Lege straat. Dus je ziet vanuit de, vanuit de gemeente ook dat mensen zeggen weer, we gaan weer terug naar het gezellige deel, hè? of het nou Dronten is of Utrecht of wat dan ook. We, het wordt geconcentreerd uh, en je zult gewoon als winkelier wat, wat, wat moeten toevoegen. Op het moment dat je in niche zit, met, met, met, met ja, hoge emotie, of het nou mode is, mm. he, uh, of, of, uh, of boek of kunstcultuur, of noem het maar op. Dan zul je altijd fysieke winkels hebben. Het zullen ja. er minder worden dan in het verleden. Maar dat het contact het blijft over 50 jaar. Uh, en misschien dat de manier van afrekenen. De, de transactie zal misschien veranderen. Maar het blijft altijd zo. Er zijn altijd mensen die een, een product willen zien. Even willen luisteren, even willen voelen of even aan willen trekken. Even bevestiging. En ook even samen met je vriendinnen naartoe of wat dan ook. Ja, dus de gezelligheid, dat, het nou, gezelligheid, al dat uh, soort dingen. Je wilt, je, wilt, je wilt toch niet in de spookstad uh, leven. En ik denk nee. dat, dat daarom uh, de, ja, de winkelcentra compacter worden. Ja, en ze zullen wat meer. Uh, ja, ze zullen ook wel. Nou ja, het woord beleving heb ik al. Dat is een beetje aan erosie onderhevig. Maar uh, je zult iets meer moeten doen dan alleen maar je winkel opengooien. En uh, nou ja, ik zie daar heel veel uh, uh, collega ondernemers. Die zijn al heel goed mee bezig. En, ja. Uh, Ga zo door. Ja, en de campagne dan in alle ja, steden starten. Bellen, ja, gewoon bellen. Uh, weet waar je koopt en dan uh, komt het helemaal goed. Ja, precies. Hey Ines, hoe denk jij hoe het eruit ziet over 50 jaar? Ja, ik deel zijn mening uh, wel inderdaad. Ik denk ook dat je... Uh, in het begin was uh, internet was het helemaal. En uh, dat, dat moest het allemaal zijn. Uh, wat je nu ziet is dat er... Toch wel steeds zoals een Zalando. Die gaat ook uiteindelijk win, fysieke winkels openen. En dat doen ze niet voor niks. Want het blijft toch die, ja die emotie. En met name in de mode denk ik dat uh, zeker. Ja. Um, ja de, de middelen zullen anders worden. Hè, met telefoons of, of foto's in de, in de winkel. En, en de doorsturen naar vriendinnen. Dat, ja, dat soort dingetjes zie je wel uh, denk ik uh, veel meer straks in de winkels. Ja. Um, ja, het, het, het zal duaal blijven. Het zal, het zal gewoon er zijn, zeg maar. Ja. Gewoon winkels. En ja, uh, voor de kleine winkeliers is het dan wel lastig. Jij zei zelf al inderdaad van, hè, dan ligt dat ook vooral um, in, in, in service misschien. Hè, de juiste meiden in de winkel. Een bakje koffie. Een leuke leestafel. Het aantrekkelijk Evenementen. maken ook. Ja, evenem Evenementen. Ja, toch. Ik, uh, ik heb wel eens een fotoshoot in de winkel gedaan. Of uh, Mm. Uh, speciale koopavonden of ja dat soort dingetjes. Mensen willen toch wel graag in de watten gelegd worden. Night. Ladies night. Ja. Uh, ja. ja, ja bij we... jou is elke dag ladies nou, night ja. toch? Ja. <laughs> ja. ja. Ik, ik, eigenlijk wat die meneer net nog zei over die webshops. Ik denk dat dat uh, best wel um, lastig is om, om omdat ze webshops een hele grote anonimiteit hebben. He, vaak zijn er helemaal geen contactgegevens bekend... of uh, is het heel lastig, van waar zit die überhaupt? en Ik denk dat dat voor veel mensen ook wel lastiger is... om, om dat vertrouwen te krijgen bij zo'n webshop. Ja. En uh, de, als je een, een zaak binnenstapt... Uh, je kunt mij aanspreken, uh, je kunt mensen aanspreken... Ja. heeft een gezicht... En ja, dat, dat ja, is wel, ja. uh, denk ik, een uh, heel groot verschil met, met online kopen en in en, en de winkel. Ja. Ja, je, en vooral met een klacht ook. Als ja. er een gat of iets invalt ja. per ongeluk of ja. he, het is verkeerd ja. gestikt. Contact is korter. Of, uh, ja. Ja. Maar je merkt ook dat er, gewoon een, een, dat er weer opnieuw behoefte komt. Kijk, het internet is natuurlijk heel erg groot. En wat krijg je? Zeker in deze tijden. Uh, tijden van onzekerheid. Je merkte gewoon dat er weer uh, behoefte is aan uh, dingen uit je regio. Je merkt, ja. je merkt streekmarkten. Je merkt Mensen willen gewoon weten. Er ligt iets op je bord. Waar komt het vandaan? Weet je wel. Of het nou voedsel is of kleding. Vroeger bestelden we maar wat. Hè, uh, zeg maar even. En nu vinden we belangrijk dat het niet in Bangladesh wordt gemaakt. Tenminste, ja. sommige mensen vinden het belangrijk. En dus je, je, je, je, je, je eigen regio waar je, toch, uh, waar je toch vertoeft. En je bent toch erg afhankelijk van je eigen regio. Hmm. Uh, uh, uh, dus dus, dus die, die beweging zie je ook. Het is altijd weer een beweging en een tegenbeweging. Dat, dat, dat grote halleluja van het uh, internet. Dat was uh, ja, dat er is en dat een beetje, is een beetje voorbij. We af. hebben allemaal ja. de voordelen van gezien, ook de nadelen. Ja, en het gaat in balans komen. En daar moeten we allebei. Daar, daar hebben, we hebben wel een, een, een, een, een extra medium erbij. Ja. En, uh, uh, maar we zullen het altijd wel in de fysieke winkels. Die zullen altijd. Uh, zal dus uh, nooit vervangend zijn. Die zal van... nooit 100% vervangend zijn. Nee. Nee, precies. Nee, wat ons betreft niet. Nee, nee, nee, wat jullie betreft, nee. Ik nee je mij moet ook, ook in iets. de niches nee. blijven, hè? Want ik bedoel, ja. uh, winkels zullen altijd kunnen over over blijven. Als je uh, je, moet vak, uh, als je vak, je uh, vak uh, kent, je hebt een goed assortiment en een goed verhaal en een niche moet je hebben. Want uh, uh, je, je moet je moet zorgen dat mensen naar je ook. Uh, als je te te algemeen bent, ja, dan dan dan hebben mensen ook geen binding met je. Maar heb je nee. een mooi, nou, zoals zoals. Uh, de buurvrouw, je hebt, een, je hebt een mooi assortiment. Ook ja. een uniek assortiment. En je doet het dan ook nog goed. Ja, dan heb je gewoon een... Dan, ja, ja, het, ja, je dat, zou dan niet je eens goed. per se in een niche hoeven te zitten hoor. Ik denk, uh, ik soms denk ik wel eens van... Stel dat ik nou niet hè, specifiek op de Lange Dames gericht was. Maar hm. algemeen zou ik dan ook uh, zo ver gekomen zijn. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Maar het gaat om ook... Uh, zelfs al zou je een van de velen zijn. Je moet je best doen. Ja, ja, en dat, en dat moet, is gewoon... Uh, ja, Echt achterover zitten. En de klanten komen wel, dat is voorbij. Nee, dus ja. En dus ook is... met een gewone modenzaak kun je ja. echt wel. Dat zie ik ook bij ons op het plein. Zit ook een kinderkledingzaak, zijn er veel van. ja, maar ja als ze klantenbinding hebben, veel actief zijn op social media, ja. noem maar op dan. Dus ja. voor winkeliers is het hard werken, gewoon jezelf bekendmaken ook. Maar voor uh, de, de, het winkelend publiek is het voor onszelf natuurlijk uh, heel erg de keuze. Wat doen we? Gaan we inderdaad voor onze regio gaan we ervoor staan en zeggen we... wij willen hierin investeren, wij willen graag zorgen dat Utrecht, uh, Enschede, Leeuwarden, Maastricht... Ja, steden blijven waar we gezellig naartoe kunnen gaan, waar we kunnen shoppen... en waar kleine ondernemers, grote ondernemers uh, een winkel kunnen blijven hebben. En voor ondernemers is het eigenlijk de zaak inderdaad om... Ja, uh, goede promotie te doen. De, de, de tijd vliegt. Uh, we zitten tegen vijf uur aan. En dan hebben we het alweer twee uur gehad over shoppen. Ja, ik ben een vrouw, dus ik zou er de hele dag al over kunnen praten. Maar ja. ook uh, Kees deed uh, nou ja. heel erg goed mee. Nou ja. <laughs> over het onderwerp uh, winkelen. Uh, ja, ontzettend bedankt voor jullie komst ook naar de studio. En heel veel succes ook met jullie eigen winkels en uh, ja, hopelijk hebben we over dertig jaar hetzelfde gesprek. En hebben we het gewoon lekker over hoe groot kleine winkels zijn geworden. Ja. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja, ja ontzettend bedankt. Graag gedaan. En succes morgen allebei. Hopelijk niet in de winkel staan. Jazeker, ja. wel. Ja. We slapen eerst nog even uit. Ja, Ietsje later dan later Kijk, heel ja. erg goed. Een beetje bijslapen. Wij gaan naar het nieuws van vijf uur. En daarna vliegen we de hele wereld rond. En bellen we naar onze correspondenten. Die her en der uh, ja, over de wereld verspreid zitten. En ons gaan bijpraten over het laatste nieuws. Van zowel Bonaire als Griekenland. Dus blijft u zeker luisteren.